Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS journaal. Bij de inspectie van de garnalenkotter die dinsdagavond omsloeg voor de Franse kust bij Duinkerken zijn geen lichamen gevonden. Het schip is gisteren geborgen, het is gekanteld en leeggepompt door een bergingsbedrijf. Na het omslaan van de kotter werden drie Zeeuwse vissers vermist. Hun lichamen zijn tot nu toe spoorloos. Autoriteiten gaan ervan uit dat de drie zijn verdronken. De visserskotter is nu nog in Frankrijk. Zodra het kan wordt het schip naar Nederland gesleept. En zal het nogmaals worden onderzocht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt alle Nederlanders in Jemen aan het land te verlaten... als hun verblijf daar niet strikt noodzakelijk is. Ook is er een negatief reisadvies gegeven voor Jemen. Aanleiding hiervoor zijn volgens buitenlandse zaken de politieke onrust in het land en de demonstraties tegen het regime. Ook geldt er voor Jemen een verhoogd risico op terroristische aanslagen. Er is de kans om ontvoerd te worden groot. Het is onduidelijk hoeveel Nederlanders er op dit moment in Jemen zijn. Afgelopen weken is in Jemen massaal gedemonstreerd tegen de regering van president Saleh. Daarbij zijn enkele betogers om het leven gekomen. PSV blijft koploper in de eredivisie en houdt drie punten voorsprong op de nummer 2 FC Twente. PSV won afgelopen avond na een hectische slotfase met 3-2 van Excelsior. In de laatste minuten van de wedstrijd kregen allebei de ploegen nog een strafschop. En allebei de ploegen benutten die ook. Ook FC Twente wist thuis te winnen met 2-0 van NAC uit Breda. Ado Den Haag is opgeklommen naar de vierde plaats in de eredivisie door een 5-1 overwinning op NEC uit Nijmegen.